People shout. A new style.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 Ja, yeah. si is een no. En toen, en toen, wat een idee. Wat een idee, je dat ze niet goed is. Wat idee, wat idee. maar Scusa, heb een scusa, Ik ga naar de kantoor. Ik ga naar de kantoor. Ik l'ho naar Mie whisky s'i' è aggrappata E 5 litri s'i' è scolata Mi sembrava belle andata Ma baciato, l'ho baciata A un tratto l'ho agganciata Dalle braccia mi è sgusciata Ma ho guardato, l'ho bloccata, carezzata Sul visino su di fata Ma sembrava una patata L'ho acchiaffata L'ho frullata E ne ho fatto una frittata Oh yeah Si dice così, no? E poi, che idea Quale idea? Che idea? Quale idea? massa ma pratena rappada un super mullo, fa come te. E poi che avesti di speciale die in un altro no non c'è. Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sa. Che idea? Quale idea? Attento lei lunga la sala ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che in fondo scusa in cambio tu che dai.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 It's more than just a passing fan.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 Boutersen zei in een toespraak dat hij alleen in het belang van Suriname en het Surinaamse volk zal handelen. Hij benadrukte dat hij met de aanvaarding van het ambt geen persoonlijke overwinning viert, maar dat hij het als een opdracht ziet om land en volk te dienen. Verder zei hij dat Suriname meer moet samenwerken met buurlanden en andere landen in de regio. Bij de beediging was geen enkel buitenlands staatshoofd aanwezig. De Nederlandse ambassadeur was er wel, ook al had de entourage van Boutersen laten weten dat de vertegenwoordiger van Nederland niet welkom was. De ambassadeur was uitgenodigd door scheidend president Venetiaan. Na de beediging nam Boutersen het defilé af in Paramaribo. Nederland trekt 2 miljoen euro extra uit voor noodhulp aan Pakistan. Met het geld kunnen de Verenigde Naties voedselpakketten uitdelen in het door overstromingen getroffen gebied. De pakketten zijn vooral bestemd voor kinderen, vrouwen en ouderen. Met de extra hulp reageert Nederland op de oproep van de VN. De organisatie heeft nog 350 miljoen euro nodig om de komende drie maanden hulp te kunnen bieden. Nederland gaf al 1 miljoen euro aan noodhulp via het Rode Kruis. De Nederlandse oogarts die ervan wordt verdacht in Portugal vier patiënten blijvend blind te hebben gemaakt, stopt voorlopig ook met zijn werk in Amstelveen. De oogarts moest de, van de Portugese gezondheidsinspectie zijn kliniek daar sluiten. De inspectie in Nederland was al eerder een onderzoek naar de man begonnen, naar aanleiding van klachten hier. De arts heeft gezegd dat hij voorlopig in zijn privékliniek in Amstelveen geen patiënten meer behandelt. Hij wil de beoordeling van de inspectie en het Nederlands oogheelkundig gezelschap afwachten. Het weer vanavond wisselend bewolkt en lokaal nog een enkele bui. Later vanavond droog en opklaringen. Morgen overwegend bewolkt en ook enkele buien. Het wordt dan zo'n 21 graden. Zaterdag, zonnige periode. Dit was het. In cirkel Zandvoort.